Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan komt er op 10 februari zoals gepland een einde aan de avondklok. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het besluit ligt nog niet vast. Dinsdag praat het kabinet erover, gevolgd door een persconferentie. De besmettingscijfers dalen al weken. Vandaag werd het laagste cijfer sinds 1 oktober gemeld. De basisscholen en kinderopvang mogen volgende week maandag weer open, heeft minister Slob bekend bekendgemaakt na overleg in het Katshuis. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen leerkrachten met klachten een sneltest krijgen. Als een leerling positief wordt getest, moet de hele klas in quarantaine. Middelbare scholen en de buitenschoolse opvang blijven nog dicht. Het aantal coronavaccinaties in Nederland ligt volgens het RIVM ruim 120.000 hoger dan gisteren werd gemeld. Dat komt doordat er een vertraging zou zitten in de meldingen van vaccinaties door huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. Het RIVM maakt daarom nu een schatting van de prikken die werkelijk zijn gezet en komt dan uit op bijna 347.000. AstraZeneca gaat in het eerste kwartaal 40 miljoen doses van zijn coronavaccin leveren aan de Europese Unie, zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Het zijn er 9 miljoen meer dan vorige week de verwachting was. De EU en AstraZeneca lagen met elkaar over hoop, omdat de farmaceut veel minder vaccins bleek te kunnen leveren dan was beloofd. Jordan van Voorheest heeft verrassend het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee gewonnen. Hij is de eerste Nederlandse winnaar sinds Jan Timman in 1985. De 21-jarige van Voorheest kwam in de slotronde op gelijke hoogte met Anis Giri, de bekendste Nederlandse grootmeester. Voor de eindzegen was een barrage nodig en die won van Voorheest...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 ...terug bij Pietzel Radio Show 1423 hier op ZFM. Now The Silence, dat is een nieuw album van, even kijken, Juan Sanchez. En Juan Sanchez, dat is een nieuwe artiest voor dit programma. Een hele fraaie track gaan we luisteren. Tenminste, qua naam dan, Very Young Old Man. En dan voel ik mij gelijk ook aangesproken. The Song of the Shells van Gio Ari. Het uh, duo uit... Uh, Italië. Um, ja, dat is ook weer een album waarvan je zegt lastig terug te vinden op internet. Zo lastig zelfs dat ik er geen informatie uh, voor kon vinden. Ja, het, dit zoals het vorige uur met die audiomasters, het houdt niet op. Um, maar goed, Gio Aria heeft dan wel een eigen website en dat heb ik er dan maar bij gezet. Verder opvallende zaken is even kijken. Paul of Grinos, die komt natuurlijk straks langs met The Law of Attraction. En we sluiten af met Iotronica of Moon and Stars. Het is allemaal van het Engelse label AD Music. En dat is elektronische muziek, wat overigens buitengewoon fraai kan zijn. Pistolradio.info, daar vind je alle informatie. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye! Thank you.